In Egypte zijn stakingen niet langer toegestaan. De legerleiding heeft ze verboden omdat ze schadelijk zijn voor de economie en de nationale veiligheid. Sinds het vertrek van Mubarak heeft het leger tijdelijk de leiding over Egypte. In een verklaring op de staatstelevisie zei het leger dat er actie wordt ondernomen tegen mensen die toch het werk neerleggen. In Amsterdam is een parkeergarage van de gemeente uitgebrand. In de garage vlakbij de Ring Zuid stonden vegen en vuilniswagens. Hoeveel is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond en er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Maar het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Het weer, vannacht veel bewolking, minimaal rond het vriespunt. Ook overdag is het bewolkt met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat regen. Door 2 graden in Groningen en 6 in Limburg. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag. Veel van de groente en het fruit dat wij eten, is bewerkt met een nieuw middel, een bestrijdingsmiddel, dat op zijn minst nogal dubieus is. Er gaan ontzettend veel beesten dood die we eigenlijk helemaal niet kunnen missen, zoals bijvoorbeeld bijen. En volgens wetenschappers komt dat voor een belangrijk deel door dat bestrijdingsmiddel. Bovendien zou het best eens kunnen dat wij mensen er ook nog last van krijgen... maar dat is allemaal nog niet zo goed onderzocht, dat weten we niet. Maar ondertussen krijgen we dat wel binnen, in hele kleine hoeveelheden dat dan weer wel. Uh, vorige week is in de Kamer gesproken over een nieuwe wet met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen. En de meerderheid in de Kamer lijkt zich niet zo druk te maken over die middelen. Uh, de wet wordt in ieder geval minder streng in plaats van strenger. Mijn gast van vannacht heeft onderzoek gedaan naar dat nieuwe bestrijdingsmiddel. Hij is onder meer eh, universitair docent nieuwe risico's aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft dus veel te maken met nieuwe ontwikkelingen waarvan nog niet zo goed is in te schatten eh, wat de gevolgen daarvan zijn. En kan ook heel goed uitleggen waarom gevaarlijke producten zoals asbest bijvoorbeeld soms enorm lang op de markt blijven. Terwijl we al lang weten dat het gevaarlijk is dat het kanker veroorzaakt. Want ik geloof dat dat al in de jaren dertig ontdekt was, hè? dat het uh, kanker... Uh, Zelfs al iets eerder. Ja. Iets daarvoor ja, al, en ja. duurde heel lang voordat het verboden werd. Nou, Daarover gaan we het hebben, dus allerlei gevaarlijke middelen... die wij misschien nu wel binnenkrijgen uh, en, en die toch nog gewoon op de markt komen. Uh, als u trouwens het gezicht bij de stem van Jeroen van der Sluis wil zien... dan uh, kunt u even naar de website gaan, want er is een filmpje van jou gemaakt. En dat is op onze website te zien, kceluna.ncrv.nl. Jeroen van der Sluis, hartelijk welkom.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 zo zie je dat er allerlei verschillende visies op zo'n probleem ontstaan. Ja, het is niet zo dat je er zelf... En daar probeer je grip op te krijgen. En daarvoor doe je ook zelf onderzoek toch naar die risico's. Ja, dat doe je toch ook zelf nog? Daar doen we ook zelf onderzoek naar. Ah, okay. ja, want die risico's zijn hoe je die het beste in kaart kan brengen... En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 Hoi Klaas met Hilene. Jij hebt vannacht Jeroen van der Sluis te gast. Die is docent Nieuwe Risico's aan de Universiteit van Utrecht. Dus dat komt erop neer dat hij de gevaren van nieuwe uitvindingen onderzoekt. Ja, dan ben ik wel heel benieuwd wat voor spannends hij kort geleden nog ontdekt heeft. En waar wij dus rekening mee moeten gaan houden. Ik wens jullie een interessant en een leuk gesprek. Ja, nou, wat heb je de laatste tijd ontdekt? Even los van de bestrijdingsmiddelen. Dat zou ze zo al. Wat ik voor spannends de... ontdekt heb. Ja. Ja, ja. Nou, kom maar op.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 Dat was heel lelijk. Bij, bij kerstverlichting moet het een beetje sfeervol zijn. Met die ledlampjes vond ik het een stuk minder. Nou, de, de huidige ledlampen ja, hebben die... dat opgelost. <laughs> ik heb ook nieuw inderdaad. Dus dus is het is nu weer beter. Die... Ja. moet ik toegeven. Goed, we gaan even naar dat bestrijdingsmiddel. Dat, dat, er is een groep bestrijdingsmiddelen, een nieuwe groep. Die heet uh, neonicotines. Of neonicotine? Ja, of het, het is wel. een hele moeilijke naam. Maar eigenlijk komt het neer. Je neemt nicotine uit het tabaksplan. Ja. Ja. En nicotine is van nature een insecticide. Dat wordt ook al langer gebruikt als insecticide.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 Um, Even denken hoor. Ja, je, Ik kan er zo graag geen bedenken. Het is verwaarloosd. Ik geloof dat het een koolzaad uh, verboden is, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ja. Maar dat goed, in, bij, in bijna alles ja. zit het dus. Ja. En er zit een heel klein beetje in. Uh, en wat doet het dan met die insecten? Het is een zenuwgif, dus het uh, verstoort de prikkeloverdracht in de zenuwen van insecten. Ja. Uh, waardoor ze verlamd raken. En over welke insecten hebben we het dan?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 Uh, dus allerlei bijen Dus de, de weerstand van die bijen neemt gewoon enorm af. Ja. En, ja. en hoeveel bijen zijn daardoor doodgegaan, verdwenen? Hoeveel bijenvolken? Is daar iets over te zeggen? Nou, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Omdat bijensterfte een heel complex aan oorzaken is... die allemaal een beetje bijdragen. Ja, dus er zijn wetenschappers het is die zeggen... Uh, maar heel er, zijn, er zijn wetenschappers die zeggen... nee, dat komt helemaal niet. Precies, de het, het, het van door die, het is een Het komt het door is die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 En wat gaat er dan verder allemaal dood? Want dat, dat, dat werkt door in de natuur. Ja, we hebben ook gekeken waar... In Nederland zijn er nogal hoge normoverschrijdingen. Op sommige plekken zit het meer dan 100 tot meer dan 25.000 keer... boven de wettelijke norm in het oppervlaktewater, Boven ja. wat we veilig vinden voor ecosystemen. En We hebben dus vergeleken hoeveel insecten worden er geteld...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 Het maar, heeft ook weer gevolgen dat... voor de, uh, de kikkers en alle andere insecteneters. De egeltjes, die eten ook insecten. Dus er is, het is een hele keten die verstoord wordt. Je haalt een laag uit de voedselpyramide uh, weg. En dat kan niet zonder consequenties blijven. Maar dan gaat het toch uiteindelijk ook de mens bereiken? Of is dat te, nou, de, te Het gaat gedacht? de mens al eerder bereiken omdat de bestuivende insecten er uh, uh, aan dood gaan. En zonder bestuivende insecten kun je nog heel moeilijk landbouw bedrijven.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 Of, ik, uh, ik krijg wel meer dan een mailtje van ze... want ze, ze, ze zijn regelmatig uh, zeg maar, in de je oppositie een beetje, je tegen een onze studies. Bij de, bij de ja. Ja. Maar, is het, wat was grappig, erachter, want we hadden uh, in, 2009, in mei 2009 hadden we een brief gestuurd naar het NRC... om uh, dit probleem onder de aandacht te brengen. Van, uh, een beetje de noodklok luiden van... jongens, het uh, gaat mis, dit is een groot probleem, uh, voor, uh, yeah. uh, ook voor Nederland. En de volgende dag hing Bayer Kropzijns aan de telefoon bij de universiteit... om te vragen wie of dat mijn leerstoel financierde. Dus <laughs> ik moest daar wel erg om lachen. En maar, maar is dat dan niet een beetje bedreigend? Uh,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 En dan staat op nummer 1 en nummer 4 van de top 10... staan twee insecticiden die allebei tot de neonicotine behoren. Nogal... Eén is imidacloprid en vier is clotianidine. Daar, kijk of ik dat morgen en nog weet. Even, even ze... ja, dat... 700 miljoen uh, euro uh, omzet hebben ze daarvan. 700 miljoen euro is voor mij heel veel, maar voor jullie ook. Dus. Dat is 10% ongeveer van, hun, uh, van heel ja. Bayer CropScience. Ja. Dus... Vandaar dat ze af en toe even een stukje... <laughs> ja.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 mij misschien een beetje raar om te zeggen, maar wat zou ik toch blij zijn als mijn stem zo zou klinken? Als ik zo mooi zou kunnen zijn. Het is echt een prachtig sluit, ja. ja, ja. Christina Branco, of eh, volgens mij zeggen ze daar Branco, hè. Het Portugees en dat nummer heet Redondo Vocabulo. Toch? Dat was Ja, die. ik weet ook niet, eigenlijk niet precies hoe je het uitspreekt, maar... Ja, hou het daar maar op, misschien. daar, nou, zoiets is het in ieder geval. Maar het was heel, heel mooi. Nou. En het is ons aangeboden door Jeroen van der Sluis, want die is de gast in Casaluna, eh, universitair docent.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 Nou, je hebt gezondheidskundigen nodig. Je hebt uh, mensen nodig die uh, wat begrijpen van die materialen. Je hebt uh, mensen nodig die iets weten over de blootstelling uh, van, aan asbest. Uh, je hebt toxicologen uh, nodig. Uh, en die kijken allemaal de verkeerde kant uh, op. Je hebt uh, uh, de klinici de kant uh, kant nodig. En als je al die informatie samen hebt, dan heb je veel sneller het totaalbeeld. Ja, maar die. die dus bijvoorbeeld die... ook als je woning nee, bij. Maar, de bij die, die, die richten zich allemaal op iets anders. Dat komt niet bij elkaar? Die richten zich allemaal op hun eigen deelprobleempje. En het totaalbeeld van het risico krijg je niet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 En dat doen we niet. En die nieuwe regelgeving, die heeft dus zeg maar een soort minimaal, wat je minimaal moet doen. De grootste gemeenschappelijke delen van wat in alle Europese landen hetzelfde is.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 En we hebben nog maar voor 70 stoffen een nieuwe norm in Europa. En voor honderden stoffen waarvoor we het in Nederland al wel hadden... hebben we het niet meer. Dat is ja. gisteren afges dus, afgeschaft. Dus de raambaan de ja. voor de bestrijdingsmiddelen, voor de neonicotines. En dat is een hele slechte zaak. En dat, dat voedt alleen maar jouw idee dat het nog heel lang gaat duren... voordat we er vanaf zijn? Men heeft het probleem nog niet door. Het is, uh, en waarom doe je daar niet wat meer zijn een in de Kamer die het door... Nou, we doen daar heel veel aan. Maar Ik waarom wel, horen ze hier uh, niet dan? Er zijn ook wel fracties in de Tweede Kamer die uh, ons uh, verhaal wel, uh, wel gehoord hebben. Uh, maar nemen ze je serieus? Er is nu, ja, ze dus nemen ons ook nog wel serieus. Uh, maar er is nog geen meerderheid in maar de Kamer. Maar dat is dan alleen de Partij serieus... voor de Dieren, of niet? Nee, dat is veel meer. Dat is ook uh, de Partij van de Arbeid. Uh, de, uh, welke hadden we gisteren nog meer? Groene Lins oh, nee. heeft voorgestemd. Maar er is zelfs bij meerderheid van stemmen is er een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om nog eens goed te kijken... Eh, om alle neonicotine-insecticide opnieuw te gaan toetsen... Ja? Eh, op de gezondheidseffecten voor bijen. Dus dat is wel een klein lichtpuntje. Dat nu een meerderheid van de Kamer zegt... van die neonicotines zijn echt een probleem voor de bijen. Er zijn steeds meer wetenschappers die dat zeggen. En gaat nu nog eens opnieuw toetsen hè, of we dat nu wel goed doen in Nederland. Ja. Gaat ik vrees het jou... dat de regering het naast zich neerlegt, maar het is een goed teken dat de Kamer het wil. Hoe groot is die vrees? Ho Hoe zeer gaat dit aan jouw hart? Komt het aan je hart? Komt het bij? Ja, ik denk. Ik, het gaat me zeer aan het hart. Omdat uh, ja, de natuur is heel erg verweven. Dus als je, je kan niet zomaar een, een hele insectenlaag uit de natuur weghalen. Uh, en ik vind het zo kortzichtig, uh, ook de, vanuit het landbouwbelang... dat de landbouw zichzelf in de voet schiet door deze middelen te gebruiken. Dus jij gaat er nog hard aan werken. Ik moet nog even wat doen, dat ben ik bijna vergeten. Want ik moet nog even zeggen dat dit gesprek de podcast is... dat mensen dit morgen terug kunnen luisteren via kazuna.ncrv.nl... waar men zich ook kan aanmelden uh, voor onze nieuwsbrief. En wij gaan zo meteen praten over tuinieren. Uh, omdat we het nu over die gewassen hebben en over bosbouwen... Te, nou ja, wat, uh, we gaan het nu hebben, we gaan het wat tuin maken. Dus ik wil van mensen weten of ze zelf een moestuin hebben... of in de tuin van alles verbouwen. Als u dat heeft, dan kunt u bellen nu al 0800-1121. 0800, 1121, 0800 1121, Dus over uw ervaringen in uw eigen tuintje, in uw eigen moestuin. Uh, of u kunt mailen naar kseroenen.ncrv.nl. We gaan uh, plaatsmaken voor Radio Bergeijk. Jeroen van der Sluis, hartelijk dank. En wat luisteraars betreft, tot zo. Ik ben ook wel eens bang.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 Het radiostation voor Berg Eijk. Uw gastheer, Toon Sporenberg. Ja. ja, ja, u zult wel denken, dames en heren, ja, wat ik toch de achterkant? Is dat niet geklik van een, uh, een uh, hypermodern een fototoestel? Fototoestel en oh. wat ziet nou voor lichtflitsen uit uh, mijn radiotoestel komen? Nou, dat is natuurlijk de flitser. De flitser. En dat, wij worden momenteel gefotografeerd, dat hoort u ook. Uh, stoort u zich daar niet aan? Dat is voor een, uh, een groot overzicht. Uh, ja, artikel in de TV-weekend-tv-bijlage weekend bij... van De Eikelberg. Ja. Weet wel, de krant van Wakkerbergijk. Waar alle mensen die uh, hun rijkdom niet willen delen met andere mensen. die zich mateloos ergeren aan dingen waar een normaal mens in de rest van de wereld zich helemaal niet aan ergert. omdat hij wel echte zorgen aan zijn hoofd heeft. Ja. Nou, die lezen allemaal die krant. Dus de, de, de, de rancuneuze Bergeijkenaar. Precies, zal dan... de rancuneuze Eikenaar die leest die krant. En die wil graag weten uh, hoe Ho... Radio Bergijk gemaakt wordt. Ja. En hoe wij er nou eigenlijk uitzien. Want mensen hebben daar allemaal een uh, eigen voorstelling bij. Nou, wij hebben nou eens besloten om dat uh, te doorbreken. En ons uh, tronie, dus in die, uh, ja, laten we zeggen dat dat, uh, dat blad dat in de oorlog uh, puur gericht was op... Uh, Meeheulen. Meeheulen. had je die enorme verradersrubriek. Dan kon je je buren aangeven. Het uh, was een veelgelezen rubriek in de oorlog. Kon je iedereen verlinken die je maar... Uh... Ja. Er werden ook heel vaak mensen valselijk verlinkt. Maar die werden toch opgepakt, dus dat was leuk. Die gingen toch in de treinen hopsekeer uh, naar het oosten. Dankzij de Eikelberg. Nou, in die krant komt dus de, deze reportage te staan. Dus hou die krant in de gaten. Zorg dat u die weekend bijlagen uh te pakken krijgt en bewaart. En het is niet voor niks de meest gelezen krant van Berghijk. Nee. De fotograaf kruipt nu onder de presentatietafel door. de uitslover. Altijd weer interessant doen, die jongens. Nee, want dan moest dan van die kant ja, en van, van die kant. kant. Nee, dat was dan een mooier plaatje... als hij dan op zijn hurken tussen de tafel ging zitten. Oh, nu gaat hij oh, nee. tegen het aquarium aan zitten waar Ted aan zit. Hebben we nog uh, nieuws? Want... Uh, voor u thuis is dit natuurlijk uh, spuug oninteressant. Dus we zoeken even in onze papieren, dames en heren. We gaan proberen, ondanks de hinderlijke aanwezigheid... van een uh, ja, amateuristische klikker... gaan we proberen een gemeentebericht te doen. Gemeentebericht. Gemeentebericht. Auto's smolders. U weet wel, dat is de dealer van Nissan, Suzuki en Hyundai. Hier, dat zijn die auto's, Die is voor haar vestiging in Vesterhoven... op zoek naar een jonge, enthousiaste magazijnmedewerker. En de functie bestaat uit... lapswanzen in het magazijn... met een blauwe overal aan waarop staat magazijnmedewerker. En of je dan alsjeblieft geen van 9 tot 5 mentaliteit wil hebben... Want dan zitten ze bij Hyundai helemaal niet op te wachten. 9 tot 5 mentaliteit. De werktijden zijn van 9 tot 5. En dat is dus Autosmolders in Westerhoven. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt trouwens niet op prijs gesteld. Ja, dames en heren, we hebben weer een uh, verrassing. Want uh, hij is weer binnengekomen. De cassette van uh, onze grote Tony van der Mortel. U kent hem allemaal. Van Berghek terug. En uh, zijn kraam op de markt in tafelzuren en dergelijke. En natuurlijk uh, vooraanstaand uh, gemeenteraadslid. Hij heeft weer een, uh, een column voor ons opgenomen. En ik zou zeggen... Hoewel ik vind zelf vind dat hij wel weer eens wat... Uh, meer in de buitenwereld mag gaan roepen over hoe het gaat. Want... Ja, nou, maar laten we, laten we gaan luisteren wat hij uh, te zeggen heeft. Hij heeft he. altijd goede dingen geroepen, maar uh, de laatste tijd vind ik hem een beetje stil. Zie, het lijkt wel of hij een beetje ingekapseld is in het gewone... Ja, nee. uh, ja alsof hij een beetje vast is gaan plakken aan het plus ja, ja. van de gemeenteraad. Wij ja. hebben hem, hij is al gekozen met al onze stemmen, die mede door Radio Bergheik. Ja. En ik vind dat hij een beetje gematigd is geworden. Nou, uh, hij, hij, hij sluit erg veel compromissen hoor in de gemeenteraad. Laten we gewoon gaan luisteren. Het lijkt wel alsof hij zijn achterban een beetje ja, aan het maar, vergeten is. Maar we moeten niet vergeten... Nee, we moeten weer, kritisch blijven. Hè? Jawel, maar we moeten ook niet vergeten hoeveel goed werk hij heeft gedaan. En uh, dat hij toch altijd wel belangrijke dingen te zeggen heeft. Dus luisteraars thuis. Nou goed, zet, we gaan eens luisteren. Zet alles aan de kant. Gaat u rustig op de bank zitten of op een stoel... en uh, luistert u naar de column van Tony F. van der Mortel. Tony van der Mortel, dat ben ik dus, zou van de ratten bezeken... en van God los zijn, de weg kwijt zijn en zijn verstand verloren hebben. Tot zover een aantal reacties van echte en onechte begijkenaren. Die laatste interesseren mij eigenlijk geen fluit... maar om van mijn eigen mensen te moeten horen... dat ik zo ongeveer geschift ben geworden... en eigenlijk meer een soort randebiel... terwijl ik toch niet te beroerd ben om mijn eigen dag en nacht in te spannen... en het vuur onder mijn sloffen uit te lopen voor de gewone man. Ja, dat komt hard aan, mensen. En dat allemaal omdat ik gewoon zeg waar het op aankomt... en geen blad voor de mond houdt. Ook als het om de hoge heren zakkenvullers gaat... of andere kwesties die de gewone man dwars zitten, zoals het slachten van schapen langs de openbare weg, het hardrijden op scooters en het wegdieven van handtasjes op gigantische schaal. En het zeggen van ik niet begrijpen als me gewoon aan de marktkraan moet afrekenen. En altijd maar zitten zeiken over dat de weegschaal niet deugt als de knokloof toevallig vijf cent duurder is geworden omdat ze op de veiling de kleine koopman weer eens het vel over de oren moesten trekken. En zo kunnen we uren doorgaan. En dat was ik dan wel van plan ook. Want als we in dit land niet meer mogen zeggen waar het op staat... lopen we tegen de feiten omhoog. Neem nou de seksboutique van Lingerie Anju. Wij en met ons vele gewone mensen willen die dicht. Of in ieder geval de etalage afgeplakt. Omdat Radio Begijk daar zo nodig grapjes over moest maken in de vorige uitzending werd ik bij Beeks behoorlijk in de zijk genomen... en is het in de raad uiteindelijk ook afgestemd. Bij mij op de voordeur stond met grote letters hoerenloper... en naaineus gekalkt. Omdat ik vroeger in militaire dienst wel eens een druiper... en een harde sjanker heb gehad... waar ik mijn eigen helemaal niet voor schaam op die leeftijd. Maar als men getrouwd is en in de raad zit als gekozen door het volk... moet men andere normen en waarden in beslag nemen. En zeker... Als men een fatsoenlijke handel drijft en zijn handjes laat wapperen. En dan hoeft men zich niet te laten beledigen. En dat was ik dan ook niet van plan. Ik snap dan ook niet dat de zogenaamde heren van Radio Bergeik mijn partij zijn gaan tegenwerken. Want te veel openbare seks, met alles erop en eraan, is voor niemand goed. En zeker niet voor jongeren van vreemden komaf. Die zullen denken dat het maar allemaal heel gewoon is... om op straat met een kunstlul te lopen zwaaien... en een ring aan de jonge heer te laten hangen... in plaats van door zijn neus, zoals thuis. En zo verloedert, dames en heren, luisteraars onze gemeente. Terwijl de volwassenen daar lachend bij staan te kijken... of erger nog, voor die etalage, zijn eigen openlijk staan af te shorren zodat mevrouw van de Vijfwijken uit de straat, langhuid met haar rollator, die ze reed op kosten van de gemeente... over de spekgladde stoep vloog. En daar wordt dan bij Café Beeks om gelachen. Onder andere door de zogenaamde heren Sporenberg en Veneersel... die achter de microfoon, als niemand ze ziet... altijd schande spreken over de moderniteit. Zo komt het oude begijk nooit terug, terwijl ze daar wel subsidie voor krijgen. Maar niet lang meer als het zo doorgaat. Luisteraars, als u het met mij eens bent... dat genoemde seksbootiek dicht moet en radiobegijk moet uitzenden... voor de gewone man, in plaats van het bevorderen... van openbare dronkenschap bij Café Beeks via opwekking... en het daarna in het openbaar uitwonen van nette jonge vrouwen... Gewoon aan de openbare weg, zodat ook buitenlanders hun gaan nadoen? Schrijf of bel dan naar Tony F. van de Mortel. Het mag ook anoniem. Of de brief gewoon afgeven aan mijn kraam. Als u afrekent deze week met een mooie korting. Bij aankoop van weer een hele of halve meter natte slappe Duitse zure worst. Luisteraars, tot volgende keer maar weer. Ik, ik ben helemaal uh, perplex. Je hebt toch wel een gigantische klootzak, hè, Toon Sporenberg? Wat? Je gaat toch niet iets wat je niet gehoord hebt zomaar uitzenden? Dat hebben we altijd gedaan. Dat hebben we al... De... Ja, maar de... ja, hij heeft nog nooit, nooit zulke dingen gezegd. Nee, maar daarom zeg ik ook, ik sta perplex. Ik had. Uh, godverdomme, geen idee. Je dat had het... toch eerst moeten luisteren? Nou ja. Ja, maar. Wacht. Wat is er gebeurd? Dat je er loopt nu muziek, hè? Wat? Ja. Loopt geen muziek. Godverdomme, dat je! Ze hadden gezegd na die column met muziek, column muziek. Dus wij zitten ja. nu in de uitzending. Ach. Dus de Kut, heb ik, ik kan niet meer aan van Toon Spoornberg, ik kan niet meer aan van Ted van Lieshout. Hey, hey, hey. ik kan niet meer op aan van Tony van de Mortel. Bergijk, glipt tussen mijn vingers weg. Ik word er wel zo verschrikkelijk. Ja, nu ben je te laat met je muziek. Het leek ja. is al geleden, godverdomme. Dan nee, hebben ze alles gehoord thuis, dat wij perplex staan. En, uh... Die toon van jou tegen mij beviel me trouwens niks net. Hè? Niet, dat weten de mensen niet gezerra sera wat moet komen kan wat moet komen kan wat moet komen kan gezerra sera, sera. De open... voor iedere open... berg naar die wat kwijt wil... Open... iedere berg naar die, de... van... open... die wat kwijt wil... iedere open... berg naar die wat kwijt wil... Oh ja, yeah. uh, ik... Moet ik het hier gewoon uh, tegen zeggen? Mag ik niet uit. Oh, uh, nee... Ho, ho, nou, even mijn beurt, hè? Even wachten, jij. Ja, wek ik zou willen komen zeggen, ze zijn lastig weg, ze zijn langs komen met zo'n apparaat. Ze hebben ze komen tellen hoeveel vergens ik heb. En uh, daar is dus wat ik God, godzakker, de godnager, de godmond je echt gewoon helemaal goed uh, kwaad over ben geworden. Want uh, daar is helemaal niet de bedoeling van, uh, van, van, van die telling, dat ze gelijk overal en iedereen weet hoe, hoeveel, hoeveel vergens ik heb. En uh, uh, uh, daar ik wel goed, goed kwaad over ben uh, uh, geworden, ja. Zo. En uh, nou, wist ze van, van de belasting wits, wits, wits ook al meteen hoeveel werkers ik heb. En dan, dan ga, ga, moet ik meer gaan betalen. en nou, dan kan ik helemaal niet betalen. Want die verkers, die prijzen die gaan ook allemaal omlaag En de misten ze nog ziek ook. En, en dat, is allemaal, dat is allemaal helemaal niet uh, wat, wat, wat, wat de bedoeling is. Dus dat daar wel heel snel een eind aan moet komen. Want ik ben er godnakende, godmonden, echt goed kwaad over. Nou, die heeft het tenminste, eens een keer uh, goed zijn hart gelukt. Ik zou willen dat ik dat ook eens een keertje kon in de uitzending. Aga maar ja, ga jij toch maar, ook en, helemaal en, je mond even... man. De vervelende man. Je bent een, een nare man, jij. Een vervelende oh, man. Oh ja, dan ben ik het weer. Ja, je bent altijd zo'n nare, nare zure, zure man. Ik jij. ben helemaal niet nare en zuur. Ik zie alles van de positieve kant. Ik, pro ik probeer het hier al, al... Maar ik zou gewoon ook wel eens een keertje, net zoals, net zoals die, die man net... Gewoon eens een keer de microfoon tot mijn beschikking willen hebben. En eens een keer alle, alle taal eruit gooien die ik er al jarenlang uit wil gooien. maar Waarvoor ik me inhoud. Voor de luisteraars thuis om ze niet onnodig te kwetsen. Ach, Want het heeft helemaal geen zin om luisteraars thuis onnodig te kwetsen. Maar ik zou het heel graag willen eens een keer. Ik zou heel graag in de keer iedereen, iedereen in de wijde optrek willen kwetsen. Ik ga, ik ga nu bij Beeks iemand kwetsen. Ik ga kwetsen vandaag. Ik ga gewoon iedereen die ik tegenkom, ga kwetsen. En jou erbij voor de hersel. Tadje, kom je kwetsen. Nou ja, echt joh. Ik, ik bedoel, Tetje, laat hem maar. Laat, nee, Tetje, laat hem maar. Gads, wat, heb, hij komt zo mijlenver de keel uit, die Gat, verdamme, ik heb het helemaal gehad. Ik heb ook helemaal gezeten dit weekend. Dus ik sluit ook niet af. Hoe moet dat? Van wie moet dat? Van de gemeente. Nou ja, bekijk bekijken maar dit weekend. Sterf allemaal maar. Dag!